Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hezbollah-leider Nasrallah is gisteravond gedood bij een luchtaanval. Dat zegt het Israëlische leger. Nasrallah zou zich hebben schuilgehouden in een ondergrondse bunker... die werd gisteren door Israël onder vuur genomen. Nasrallah leidde de militante beweging sinds 1992... nadat zijn voorganger was gedood bij een Israëlische luchtaanval...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 De Italiaan werd in maart twee keer positief getest op een verboden middel... die via een spray van een masseur in zijn lichaam zou zijn gekomen. Daarom werd hij niet geschorst door de Internationale Tennisbond... maar het WADA gaat in beroep en eist een schorsing van één tot twee jaar. Het weer, er trekken buien over het land, maar tussendoor schijnt ook geregeld de zon. Het wordt een graad of 13 en vooral aan zee staat een vrij stevige noordwestenwind. Morgen is het zo goed als droog, schijnt de zon meer en wordt het iets warmer met een graad of 15.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 Nou, we gaan het uh, nee, 2 uur in. Het is 5 over ja, Goedemorgen. En dit, en dit was Sting met uh, Rush. Ja, dit was Sting met Ik Russia. denk nou een klein, klein, nummer, klein nummer. beetje. Klein beetje uh, Zeg maar op de uh, hedendaagse uh, politiek. Absoluut. Uh, nee, Daar ben ik met je eens. Ja. Nee, het is een mooi nummer van Sting. Het is een mooi nummer, ja. We hebben het uh, programma ietsje omgegooid, want we gaan nu praten over uh, een speelplek bij de Sofiaweg. Ja. Uh, een speelplek die er eigenlijk was voor uh, de Max Eeuwenstraat. Mm -hmm. Maar die wordt verplaatst. En uh, Kiki en Ingrid die zijn bij ons om daarover te praten, want zij zijn het er niet helemaal mee eens dat die. ...speelplek bij de uh, Sofierweg komt. Klopt, hè? Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. En uh, waarom niet? Het is toch leuk dat kinderen kunnen spelen, of niet? Uh, ja, zeker. We houden ook van kinderen natuurlijk. Ja. Maar uh, wij wonen eigenlijk op een heel druk plekje al... ...waar heel veel gebeurt uh -huh. bij die flat. We hebben de, de trein... Dus ja. We wisten natuurlijk dat je. Meteen komen. achter jullie? Ja. En uh, dan hoor je de bellen en je hoort de overgang. Ja. Maar dit, dat treinverkeer uh, is natuurlijk ook toegenomen, ook tijdens de, de evenementen. Mm -hmm. Dan hebben we het skateparkje wat past. Ja, aangelegd, achter de trein achter. Daar, en daar. Ja, dat is aan onze slaapkant. En daar horen we wel veel van s'nachts, maar eigenlijk overdag valt wel mee. Maar goed, dat zit er wel. S'nachts, dus s'nachts. Wat zijn ze dan aan het skaten onder wie? Nou ja, hang jongeren, oké. Uh, ja, dat soort dingen. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk ook nog bij ons precies bij de ingang... dat vuilstation waar mensen ja. uit heel Zandvoort... Ja, fietsen, auto, uh -huh. spulletjes komen droppen. Uh -huh. Dan hebben we ook dus nog een heel speelplein al voor onze flat rechts. Uh -huh. Waar kinderen dus voetballen, yeah. gewoon spelen uh -huh. uh, en alles. Dus lekker bezig zijn. Uh -huh. En dan de verkeersweg waar ook uh, de grote vrachtwagens voor de FOMAR... Het is, een, ja. het is een hele drukke weg in ieder geval. Uh, maar ja. de, de, de, dus het is, dat is op zich wel lekker ja. wonen. Ja. Ja. Maar de flats zijn niet zo oud. Dus ik neem aan dat er allemaal dubbelglas in zit. En, en uh, uh, uh, dat uh, geluidsarme ja. uh, uh, uh, uh, uh, voorzieningen zijn. Ja, dat klopt. Dat klopt, zeker aan de achterkant. Mm -hmm. Maar voor, als je bijvoorbeeld... Uh, dan wil je wel je ramen open hebben. Want het zijn dus woonkamers met de keuken erin. Mm -hmm. En als je dan voor je ramen open hebt... Dan hoor je de geluiden ja. redelijk. Maar goed, mm -hmm. dat is wel prima. Het zijn leefgeluiden. Ja. Maar het is wel zo dat op een gegeven moment denk je wel... genoeg is genoeg van wat er nog niet ja. bij ja. komt. Ja. En wa nou, waarom dan? Mm -hmm. nou, Ingrid, uh, jullie hebben een brief gestuurd. Uh, eigenlijk alleen aan de burgemeester in de eerste instantie. Ja, die heeft ja. Uh, Kiki uh, afgegeven. Uh -huh. Dus... Uh, Eigenlijk was onze verbazing heel groot... dat er van de week een heel stuk in de Zandvoortse Koran... Ja, afgelopen... Uh, niet afgelopen donderdag, maar die donderdag ervoor. Hè. Dus, uh... nee, afgelopen nee, afgelopen donderdag. Oh, was het afgelopen Ja, ja, ja je ja. moet er wel bij blijven. Dus daar waren wij eigenlijk wel heel verbaasd over. Van, hé, hey, dat wordt onze brief voor een deling gequote. En mm -hmm. uh, dat... Uh, nou, ja, dat wij komt, waren dat... wel blij daarmee. we hebben ja. inderdaad wel een brief afgegeven... omdat. Uh -huh. uh, uh, Kijk, we, gaan dus, we, zijn, we zijn niet tegen kinderen, maar de manier waarop mm -hmm. dit is eigenlijk, ook. om het heel grof te zeggen, nu door je strot geduwd wordt. Ja, oké. Okay. Maar mee. goed, jullie hebben in die brief aangegeven dat alle bewoners van de Sofiaweg 1 tot en met 95 daar tegen zouden zijn. Nee, we hebben daarbij bij die brief zit een handtekeningenlijst. Uh -huh. en die handtekeningenlijst is ook ingediend met die brief. Ja. En daar staan wel zeker mensen op die ook voor zijn. Oké. Okay. Ja, dus dat uh, in ieder geval... Nee, het, het, het merendeel is zeg maar tegen, En het, om even terug te gaan. Mm -hmm. uh, de eerste keer was een bijeenkomst. En dan kon je dan op het veldje meelopen met een paar mensen van de gemeente. Ja. En uh, toen werd er dus eigenlijk gezegd... Uh, want er waren veel bewoners van de Max-Eugestraat. Ik ben daar met nog iemand heen gegaan. Uh -huh. Ook voor wat oudere bewoners. Die zeiden ook, ga alsjeblieft heen, want we moeten met qr codes Ze waren helemaal in paniek en hoe. Toen zei die meneer van de gemeente, ja, uh, het, uh, participatie is eraan gedaan. Het merendeel heeft gestemd uh, voor verplaatsing. En toen zei ik, ja, maar de bewoners van onze flat... die niet met de QR-code overweg kunnen uh -huh. en die ook belanghemmend zijn... Ons stem is niet gehoord. Maar wat was er met die QR-code? Uh, je kon dus stemmen voor het uh, speeltuintje. Mm -hmm. uh, wel verplaatsen, niet verplaatsen. Uh, dat, was, dat was de eerste optie. En dat moest je met een QR-code doen? Dat moet je met ja. een QR-code uh, ja, dat, dat gaat niet lukken. Nee. Niet. Wij zijn een van de jongste ongeveer uh -huh. uh, ja, ja. in het appartementencomplex. Dus voor jullie was het uh, piece of cake? Ja, maar, maar er zijn heel veel mensen, die, die, die, van de nee. oudere mensen, die hebben niet eens een computer. Uh -huh. ja, hoe, hoe groot gaat het worden? Het, het, speelt het laatste blek. wat ik begrepen heb, als je de situatie een beetje kent... je hebt het stukje groen voor de appartementen, voor de flat uh -huh. Waar de honden niet mogen? Waar de honden niet mogen. Ja, ja, ja ook dat. Daar kun je ook een... Uh... En, en het andere stuk is dan... Uh, dat zijn de twee locaties, naar de koophuizen toe. Uh -huh. Maar wij hebben inmiddels begrepen... als ze daar willen gaan... het ging van één of twee toestellen, nu naar vijf. En dat houdt dus in dat, dat als die daar komt dat het hele stuk groen bij ons voor de deur gewoon weg is. Ja, ja. En dan, ja. ja, maar dan heb je dus nog daarnaast het hele speelplein. Dus dat is gewoon veel. Ja, er nou ja, dus, dus zijn gisteren wat nieuwe speelplekken geopend... He, door uh, wethouder Hendricks. Ja, daar was ik bij. En ik, heb ook, ik ben betrokken een beetje bij de Samverse krant. Er kwam een brief binnen van... Uh, ja, uh, niet iedereen uh, is er tegen, want wij zijn er enorm voor. Ja, dat waren ja. natuurlijk mensen met kinderen. Hè, die, ja, ja. Uh... ja, dat klopt. Uh, ja, ja. Dus dat is ook aangegeven. Ja. Er zijn ook mensen voor. ja, ja. Want uh, bijvoorbeeld in de Helmerstraat... Ik weet niet of jullie die kennen. Die, uh, ja. Daar is ook zo'n speelplekje. Uh, uh, tuintje, ook nieuw mat materiaal. Allemaal neergezet. Dat is echt op uh, twee meter van die huizen vandaan. En die mensen zijn er, die zijn er eigenlijk wel blij mee. Nou, die ja. vinden dat wel gezellig. Bij ons, die, die, die meneer van de gemeente... zei dus ook bij die eerste loop dan van... Het worden speeltoestellen voor kinderen van 0 tot 6. Ja. En daarna is, is nu dus de optie dus van eh, uh, niet ver, verplaatsen. Is nu bij ons dan gekomen, dus dat die of daar of daar komt. En het was van, van 0 tot 12. Met uitbreiding en een bank erbij. En ja, dus denk ik van de, de, de werkwijze is ook niet hoe het hoort te gaan. Mm -hmm. Want de eerste keer werd ook gezegd: er komt een nieuwe enquête waar iedereen zijn stem kan laten horen... ben je wel voor verplaatsen of niet? En wij hebben ook gezegd... doe dan een andere locatie... naast het skatepleintje... aan ja, de achterkant... Ja. of doe het op het plein kleintje, ja. het speeltuintje... Ja. waar die al is. Ja. Ja. Maak dat gewoon aan, want dat ligt aan de parkeerplaats. Bij maar wat zeggen ze erop dan? Want dat kan niet of... Uh... Nee, uh, het is ja. al... Uh, ik heb gebeld... Ja. en die meneer zei... Nou, uh, we hebben nu een optie opgegeven met die QR-code weer... Hij zei: Kunt u niet bij die mensen langs gaan dat met ze doen? Ik zei: Nou, heel veel hebben niet eens een smartphone. Ja. Uh, hij zei: En daar kun je een opmerking doen wat je wil. En dan ja. nemen we dat mee. En toen dacht ik: Nou, nu is het genoeg. Ik schrijf nu die brief. Ik vraag de handtekeningen. En dan moet het gewoon een gesprek komen. En hoeveel met handtekeningen ouder. heb je bij elkaar gekregen? Ik uh, geloof iets van 1820. Oké. Okay. En dan de van, de van de 95? Nee, op nee. 28 appartementen. Oké. Okay. Ja, ja. we hebben ook begrepen dat iemand van de koophuizen, twee mensen van de koophuizen zijn ook bezig met de gemeente. Uh -huh. En ja. ik begreep van Kiki dat er twee mensen van de koophuizen ook op hun huisnummer bij ons op de lijst hebben getekend. Maar het gaat gewoon om het feit dat er gezegd werd: van joh, er komt een tweede enquête, dan kun je, dan kun je zeggen van, gaan we gaan verplaatsen of niet. Uh -huh. En weet je, Bij ons is de hele Sofiaweg niet gehoord van wat vind je ervan. En er zijn de mensen die wonen zeg maar, helemaal achter in de Max Eugestraat. En die gaan dan uh, voor ons beslissen dat het speeltuintje aan het het weg moet. Maar, nee, maar gaat het ja. nu om het feit dat er een speeltuin komt... of op de manier waarop het gegaan is? Bij beide. beide Ja, wow. ja. ja. Kijk, en... Als wij aan de kant van waar, waar de meeste kinderen wonen... Dus zeg maar bij, bij, laten we het grens noemen bij de koophuizen... Daar heb je ruimte zat, zet daar dan twee of drie speeldingen neer. En laat lekker het stukje groen wat wij voor ons hebben. Laat dat lekker wat het is. We missen al vier bomen. Ja. Een paar jaar geleden waren de herten daar ook heel vaak. Hè? Ja, die zijn er ja. ook niet meer. Nou, zijn... en ik, ik heb wel begrepen dat ze... Want die huizen staan er inmiddels volgend jaar tien jaar. Dat de mensen van die koophuizen de keuze hebben gehad... Om te kiezen voor één of twee toestellen is ook nooit gerealiseerd. Nee, nee. Maar wat is nee. nu, uh, zeg, maar, het, het, het, jullie idee hoe het nu verder <coughs> gaat? Um, wij gaan binnenkort nog een gesprek hebben met een, uh, een wethouder. Mm -hmm. uh, Hendrik, uh, die, ja, gaat ja. Ja. die gaat over. Het gaat over openbare ruimte. We, we Oplossingen zoeken ja, we, of we, we gewoon, ja. kunnen ja. vinden. Ja. In welke vorm of hoe dan ook, maar dat, dat we in ieder geval. Dus het is nog niet afgesloten. Of, o, of op dezelfde plek houden. Dat zou natuurlijk ja, ook nog kunnen. Het ja, liefst, niet. ja, het ja. liefst wel, breidt het daar dan een beetje uit. Ja. Ja. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Dank jullie wel. Jullie hebben in ieder geval geen kinderen meer, neem ik aan, in de leeftijd die nog laat spelen. Ik ben mijn onderwijsassistent, dus ik hou wel van kinderen Dus ook niet zo. Kinderen moeten wel buiten kunnen spelen. Daar zijn we het over eens. Dat is wel Het moet ook wel even nagedacht worden welk plekje als er wel heel veel is. Nou, we gaan het zien en beleven. Misschien tot de volgende keer. Ik kom met jullie Succes hebben we de wet. Ja? Nou, dan hartelijk dank. Precies. En we gaan uh, weer even op de fiets rijden. Ja. Uh, we luisteren naar Supertramp. Uh, prachtig nummer, Logical Song. Uh, enorme hit geweest, volgens mij. Zeker. Uh, ja, we gaan naar het volgende onderwerp. En dat gaat over uh, Ries. Uh, ja, iedereen weet wel dat het gebouw... wat op de boulevard staat, dat eigenlijk bijna op instorten staat. Ja. En uh, dat is veel mensen door in het oog natuurlijk. En terecht. En terecht. En acht jaar al mag, uh, of hoeft eigenlijk Ries niet op te bouwen. Dat is... Uh, ja, dat is een afspraak met de gemeente kennelijk. Maar dat, is, dat vindt iedereen, niet iedereen ook leuk natuurlijk. Nee, dat is een hele maar Je moet je wel afspraak. aan de regels houden op het strand. Hè? Precies. Nou, Patrick Berg van de politieke partij OPZ. Die heeft zich daar uh, uh, nogal in geroerd. Afgelopen uh, gemeenteraadsvergadering heeft hij ook, ja, dinsdag. Dinsdag heeft hij ook ja. een, een motie ingediend. Ja. Dat, uh, ja, dat Ries toch eigenlijk uh, ja, aan, aan hun verplichtingen moet voldoen. Uh, maar nu is er uh, afgesproken volgens mij dat uh, voor eind volgend jaar dat er echt duidelijkheid moet zijn. Precies. Uh, nou, Patrick heeft daar een gesprek over gehad op halem 105, een interview en uh, daar gaan we nu naar luisteren. Het wordt tijd dat het vervallen restaurant Riche aan de Boulevard in Zandvoort op wordt geknapt. Eigenaren Prins Bernard Jr. en zijn compagnon Mennard Jong lijken geen haast te hebben. Maar op initiatief van OPZ-raadslid Patrick Berg stelt de gemeenteraad van de badplaats de eigenaren nu een ultimatum. Patrick Berg, middag. is het nog net. Goedemiddag. Ja, dan ben ik heel benieuwd. Is dat aangezicht echt zo erg? Ja, het aangezicht is... Uh... Ja, het is, is, is echt bedroevend. Dakpannen liggen er vanaf van het voormalige Ries, uh, rommel eromheen, containers, uh, pallets die blijven liggen. Uh, het is geen visite, het is een kaartje als je zo van binnen komt rijden. Ja, en uh, want dat je wil het zeggen, het is ook echt zichtbaar vanaf de Boulevard dat het er zo bij staat. Ja, ja echt duidelijk zichtbaar. Dus een beetje van boven uh, als je zo van binnen komt rijden via Bloemendaal... Dan is de, het wegdek wat hoger gelegen dan de parkeerplaatsen en dan de fietspad. Dus En dan bij risico, je kijkt echt de diepte in waar het gebouw staat. En dan uh, kijk je echt tegen een, uh, ja, een, uh, een uh, verpauperd aanblik. En het is ook al een aardige tijd in deze staat. Uh, ja, het is acht jaar, hè, ieder, volgens mij. Ja, ieder, ieder jaar geeft de gemeente een uh, terugkoppeling naar de gemeenteraad over de uh, stand van... Uh, Begin van het seizoen wat, we, wat er wordt geconstateerd. Of iedereen op de juiste manier is opgebouwd. Of er uh, gebreken zijn. Of het, uh... nou en, uh, en dit jaar kreeg we weer uh, in uh, mei kreeg men een, een, een, als gemeenteraad een raadsinformatiebrief heet dat. En er staat dan in wat, uh, wat de schouw had opgeleverd En er stond in dat voor de achtste keer ja, geen, uh, dat er weer was vrijstelling was verleend. Om niet te hoeven op exporteren van een... Ja, strandpavioen. Maar, maar waarom wordt er dan vrijstelling verleend? Want die snap ik dan niet. Nee, dat, dat, nou, de vrijstelling wordt verleend. Um, op die locatie mag een jaar rond paviljoen gebouwd worden. Naast het restaurant. Uh, dus ze mogen ook een strandtint. In het restaurant willen ze gaan, uh, een hotel gaan ontwikkelen. En in het omgevingsplan daar staat opgenomen dat de jaar rond strandtent een relatie moet hebben met het, hotel, met het nieuwe hotel wat er gebouwd moet worden. Dus er zit een integrale ontwikkeling in. Dus als je het ene bouwt, moet je ook het andere gaan doen. Je mag niet zomaar het strandtent alleen maar voor feesten gebruiken of uh, voor sportactiviteiten. Het moet een integrale ontwikkeling hebben met het hotel, een zakelijke activiteit. Nou, um, ja, voor acht jaar gebeurt er al niets. Er wordt geen uh, hotel gebouwd. Um, waarom? Ja, terwijl Zandvoort... Uh, ...staat te om, uh, om, om... ...goede, hoogwaardige... ...kwaliteitsvoorzieningen. dus is al jaren een, uh, een grote wens. Um, ja, en... en het, ...er wordt gewoon niets gedaan. En, en wat de reden is... ...dat was eigenlijk uh, onduidelijk... ...tot twee weken terug... ...in de commissievergadering. Toen heeft de uh, wethouder, uh, meneer De Kloet... ...die heeft uh, tekst en uitleg gegeven... ...want die beheert... Uh, ...de contacten namens de gemeente met het circuit. En ja, de Ries is onderdeel van de eigenaar van het circuit... ...wat u net al aangaf. En toen uh, kwam naar voren dat het onduidelijk is... ...wat er daar gebouwd mag worden... ...en van wie de eigendommen... Wie, uh, ...welke grond bezit wie daar heeft... ...want een gedeelte is dus van uh, Rijnland. Een gedeelte is Rijksvastgoed, zegt meneer de grote wethouder... En uh, ja, dus, dus vandaar, ze, ze willen wat, kennelijk wat meer gaan bouwen dan wat er nu staat. Dus ja, dan uh, is een nieuw overleg nodig. Nou, het is wel duidelijk dat, dat ze het overleg met Rijnland al is geweest. En daarbij mogen ze, weten ze wat ze mogen bouwen. Maar nu wordt ook Rijksvastgoed weer uh, genoemd. Maar wat die precies voor rol heeft en, en welk, welk stuk grond daarbij hoort. Ja, dat is onbekend. Maar ja, na, na acht jaar zou het toch wel een keer duidelijk moeten wezen. Maar kan het ook erg zo zijn, ik bedoel, het klinkt ook best wel onduidelijk... zoveel partijen die, die, die een deel hebben, die, die hierin worden genoemd... kan het ook zijn dat het voor eigenaren heel onduidelijk is... en dat je natuurlijk ook niet de mist in wil gaan, gaan met nou, het wat... risico... dat je wordt aangeklaagd of dat je, dat je moet afbreken. Kan het ook zijn dat het gewoon niet zo onduidelijk is... en dat ze wel degelijk nou, een acht... poging wagen? Na acht jaar... Jij hebt er een heel hard hoofd in, ik hoor het nu al. Wat zegt u? Jij hebt er een heel hard hoofd in. Jij denkt dat, dat kan gewoon niet zo lang duren. Nee, dat kan niet zo lang duren. Acht jaar is daar niet voor nodig om, om met partijen afspraken te komen. En, um, maar we hebben ook de, de tijd gegeven. Um, voor het eind van het jaar is het duidelijk wat er allemaal mag worden gesteld. En dus hebben wij duidelijk gemaakt van... nou, als het voor het eind van dit jaar duidelijk is... Dan geven we heel 2025 nog een keer de tijd om de plannen op papier uit te werken. Stikstofberekeningen te maken. Eh, omgevingsvergunningen aan te vragen. De motie die nu is aangenomen eh, door de gemeenteraad. Die behelst dat 31 december 2025 moet er een complete omgevingsvergunningaanvraag zijn ingediend. Zo niet. Verwachten wij van de gemeente, van het college... ...dat ze januari 2026 de huurovereenkomst die er is met de strandpavillon. Uh, ...als dat niet geëxporteerd en dan in 2026 nog steeds niet opgestart wordt... ...dat dan de huurovereenkomst, want ze moeten voldoen aan de exploitatieplicht... ...zet dan de vergunning maar in en uh, zet die uh, vergunning voor een jaar rond dat pavillon. Zet die dan maar weer in de krant en laat een uh, nieuwe horeca-expertant dan maar... Uh... Ja. Maar niet alle partijen zijn zo overtuigd van dit ultimatum en dit, uh, als, als jullie zijn, OPZ. GroenLinks, nou, uh, PvdA, de... D66, die waren iets minder uh, stellig. Klopt dat? Nou, de, de, de, de, de, de, gelukkig is de raadsbreed, uh, was er wel een meerderheid, Dus vandaar dat die aangenomen is. Ja. En, en andere partijen, ja, die, die willen... Uh, toch nog de ondernemer iets meer ruimte gunnen. Maar um, als ik uh, op straat loop en ik uh, vraag ne, de gemiddelde zandvoerder: wat vind je van Ries? En uh, hoe staat het erbij? En wat vind je van die ontwikkeling daar? Uh, de gemiddelde. De, de, de, de, de, iedere zandvoerder zou zeggen: nou, het is een schande dat dat niet wordt aangepakt. Ja, en dat is dus waar dat je naar moet luisteren, dit, volgens jou. Partijen dit, nou ja, dat andere partijen dit. Uh, eigenlijk nog meer ruimte willen geven en niet uh, weet je, uh, we hebben nu nog 15 maanden de tijd, de ondernemers daar. Uh, om dan nog meer ruimte te geven. Het is, uh, ja, voor ons was dat niet acceptabel. Dit is, uh, moet een, een keer klaar zijn. Ja. Volgend jaar gaan we negen jaar uh, is het negen jaar al. En dan is het wel een keertje klaar. Ja. Nee, nee, het is duidelijk. En hij is uiteindelijk uh, aangenomen. Uh, er is een uh, ultimatum gesteld. Hebben jullie al een reactie ja. gehad van. De eigenaren waaronder nee, Prins Bernard Jr. Nee, junior. Alleen, alleen wel een, een uh, duidelijke uitspraak van, van het college, van de wethouder. Ja. Dat hij verheugd is dat er. Uh, dat het hem, uh, dat hij verheugd is dat deze is aangenomen. Um, omdat hij nu iets heeft, een, een drukmiddel. En hun storen zich ook al tijden aan de situatie zoals het nu al ligt. Dus uh, het college ondersteunde de motie... en daarom verrast het mij... dat sommige partijen dan ook niet meegaan met de wethouder. Als zelfs het, de wethouder en namens het college zegt... dat hij het ook wel een keer klaar vindt, dan denk ik van, ja, waarom zijn andere partijen... Ja, was je daar, was je daar echt verbaasd over? Volledig? Nou, daar, ben ik, daar ben ik verbaasd over, ja. ja. Wat, wat ik ja. me afvraag, waarom hebben ze jou nodig om dan nu met een ultimatum te komen. Dat had je vier jaar geleden ook al kunnen doen. Nou ja, het, het, het, het, was, het is voor mij is het ook een raadsel. Waarom blijf je het uitstellen? Want vorig jaar hebben we het ook al een keer gevraagd. Van hé, hey, is het niet een keer klaar na zeven jaar? En dit jaar gebeurde het weer. Ja, en als je, dan, als je het gewoon vraagt in, in, in, in, in, in de vergadering, ja, er wordt een hoop, een hoop dingen gedaan. Maar ja, nu kwam er toch... Uh, ik merkte de afgelopen twee weken in de politiek dat er dat, dat, dat, ja, zoveel steun was om, om hier, iets, hier iets aan te doen. Ja En toen, toen sprak het college zich wel uit dat ze denken van hé, dit is een goed, is een goed signaal. Het moet ook een keertje duidelijk zijn. Niemand, niemand uh, uh, ongeacht wie het is, maar iedereen moet een keertje ze bezitten, uh, afspraken. Er zijn afspraken zijn dat, dat er een exploitatieplicht is. Ja, en ja, dan heb je een vergunning op het mooiste gedeelte van Nederland, de strand verzand wordt. en dan ga je niet je horeca exporteren. Ja, sorry, maar ik begrijp dat niet. Nee, en, en nou, nou vraag ik me af, hè. denk je dat dit het verschil gaat maken? Dat, dat, wat we, nou ja, dat het nu wel goed komt? Heb je er vertrouwen ja. in? Daar heb ik vertrouwen in. Anders dienen we hem niet in. Oh, het zou, het zou nee, maar ik mee bedoel zijn. meer, denk je ook dat hij nu, uh, of hij, hè, de, de eigenaren, dat die nu ook die druk voelen en zeggen, oké, okay, we moeten doorpakken, we moeten aan de slag. En dat ultimatum, dat wordt behaald. Dat, of dat wordt niet behaald, mevrouw, ze gaan aan de mevrouw, slag. Als, mevrouw, als ze hem niet doen, dan, uh, neem ik, dan verwachten wij niet anders dan dat het college hem niet meer doet en dat de huurovereenkomst vereindigt, omdat ze hem niet exploiteren. Er is gewoon een exploitatieplicht. Nou, trek de vergunning in. En voor mij dan gaan we hem uh, in de krant aanbieden als een mooie uh, jaar rond watersportlocatie. En ik weet zeker dat daar een hoop ondernemers voor uh, geïnteresseerd zullen zijn. Dan maar die integraliteit loskoppelen van het hotel. En heb je ook echt het vertrouwen dat het college dan zijn poot stijf houdt? Op 1 januari 2026? Ja, dat, dat, ik, ik geloof nooit dat ze de gemeenteraad... Uh, uh, niet gehoorzamen. Nee, ik ben, dat, dat gaat heus wel goed komen. Nou, ik vind het een hele mooie afsluiting, een heel optimistisch, positief randje aan dit interview. Uh, ik ben ontzettend benieuwd. Heel erg bedankt, Patrick Berg, uh, raadslid van OPZ in Zandvoort. Dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Goed zo, en een fijne dag nog. Dankjewel. on the phone You should have listened to my ZFM, het geluid van Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Nou, ik ben op weg uh, naar een uh, speciaal iemand die hier uh, in Zandvoort is nu. Ik uh, loop over zijn veranda. Ik klop even aan. Ik hoop dat hij uh, er is, dat hij wakker is. Oh, hey, Hi. hey, Jefferson. Dag mevrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom Zo. Naar binnen, kom naar binnen. Jee, wat hoor ik allemaal? Ja, vroege versies. Jeetje, ben je. Oeh, mooi. Jefferson. Ja. Uh, ik kom hier nu binnen en ik zit meteen in een. Uh in een opnamestudio. <laughs> ja, ja, dat hebben we er een beetje van gemaakt hè, hier in Zandvoort. Oh, uh, Maar je komt niet uit Zandvoort? Nee, nee ik kom, ik kom uh, zelf uit Brita. Oh. Uh, uh, ik ben hier vandaag in Zandvoort. En eigenlijk al de hele week omdat ik uh, hier op Schrijverskamp ben geweest. Uh, oh. Dat heb ik zelf georganiseerd. En ik zit in een huisje van een vriend van mij. En nou ja, dit is wat we tot nog toe in een van de sessies gemaakt hebben. Nou, je bent alweer uh, vroeg... Uh, aan het werk? Ja. ja uh, alle, alle dagen in deze week hè, ben ik rond 9 uur opgestaan en ja? zijn, zijn we bezig geweest. Of tot uh, zes uur in de ochtend. Hè. Dat gebeurt ook als muzikant zijnde, dat je soms de hele nacht doorhoudt. Dus uh, ja, ik ben blij dat je er bent. Ik ja. vind het echt superleuk dat ik nou ja, hier ben. Ik, uh, ik hoorde uh, dat je hier zou komen omdat je hier je tijd wil doorbrengen om aan je nieuwe album te werken. Ja. En ik dacht ja, dat uh, laat ik niet voorbij gaan. Nee. Maar, uh, Waar zouden mensen je van kunnen kennen? Goh, nou dan moeten we toch een stukje terug. Um, ik zet de muziek even heel erg zacht hoor. Maar uh, ik uh, ben al sinds mijn vijftiende bezig als acteur. Uh, dus ik heb heel lang voor Disney Channel gewerkt in mm -hmm. de serie Just Like Me. Maar ik heb ook in Spangas de Campus gezeten als een van de hoofdrollen. Maar ik heb ook The Passion gedaan, of The Voice of Holland als zanger, of The Talent Scouts. En binnenkort ga ik aan een nieuw zangprogramma meedoen. Oh, spannend. Ja. Dat horen wij nu maar even op de Zandvoortse radio. <laughs> en, en, en ook ja, nu, volgende maand komt er een film uit, een, een bioscoopfilm... En daar uh, ga ik het ook vast nog met je over hebben. Maar wacht even, uh, je bent nu muziek aan het maken. Ja. Maar je hebt het nu over dat er een film uitkomt. Ja, precies. Gek hè? Dat is wel... Uh, <laughs> Oké, okay. wacht. Uh, een film? Welke film? Nou, uh, uh, de film die heet Out. En die is twee maanden geleden ongeveer in wereldpremiere gegaan in San Francisco. Daar waren wij ook bij met de cast en de crew... En uh, daar hebben wij eigenlijk voor het eerst aan mensen een project laten zien... waar wij zelf met z'n allen vier jaar aan gewerkt hebben. Zo. En uh, nou ja, de, o, het overblijfsel daarvan is een film. Uh, echt een feature film. Mensen denken heel vaak dat omdat het een minder commerciële uh, uh, uh, romcom is... dat het dan gelijk geen 90 minuten is. Maar het is gewoon een volle speelfilm... Okay. die ja, binnenkort in de bioscoop te zien is, overal in Nederland. Wauw. Ja. En waar gaat die even in het kort over? Want we hebben natuurlijk ongeveer vandaag... Nou, twaalf minuutjes. <laughs> um, waar gaat hij over? Nou, in het kort, als je de film uh, zou willen bekijken, gaat het over Adjani en uh, Tom. Uh, Adjani is mijn karakter die ik speel. En uh, de film gaat over twee jongens die vanuit Twente, Oost Oostmarsum, naar Amsterdam toe verhuizen en naar de filmacademie gaan. Maar verliefd zijn op elkaar en een intieme relatie hebben met elkaar. En uh, dat eigenlijk een beetje verborgen hielden en veilig hadden in Oost-Marsum. Maar dan ineens in die grote stad van Amsterdam gaan ze dat studentenleven aan en gaan, ze, gaan die karakters zichzelf ontwikkelen. Mm. En ja, dat gaat echt flink mis. En, oh. en dat zien we, dat maken wij mee. En wij kunnen gewoon naar de normale bioscopen en daarvoor... Ja! Oh wow. In principe wel. Ja. <laughs> ja, nou. Dat soort dingen gaan, zijn best wel ingewikkeld. En hoe filmtheaters en dat soort dingen. Ja. Uh, te werk gaan. En daar zit ik nu middenin in al die uh, gesprekken en al, ja. die, uh, al dat gebeuren. Geweldig. Want uh, hoorde ik nou dat, dat de film ook misschien naar het buitenland gaat? Nou, sterker nog, afgelopen week is de film aan Frankrijk verkocht. Um, en ik mag eigenlijk niet heel veel zeggen over waar hij nog meer aan verkocht is, maar hij is nog in andere plekken in de wereld ook verkocht. Dus heel, heel vet. Ja, ja ik ja. ben hier samen met Sarah, Ja. Sarah. ja. Iemand waarmee ik vandaag muziek ga maken. En uh, uh, nou ja, ik acteer, acteer met uh, Sarah aan de toneelschool. Dat is ook de reden dat ik en muziek en film maak. Ik studeer okay. aan de toneelschool en Kleinkunstacademie. Dus ik heb in de afgelopen drie jaar, en nu in mijn afstudeerjaar, uh, me flink gefocust op verhaalvertelling. Uh, uh, van dus filmen tot aan muziek, tot aan een gedicht, tot aan een kunstwerk. Dat maakt eigenlijk in principe niet uit, zolang jij maar als kunstenaar jouw verhaal weet te vertellen. Uh, daarom ben ik deze week hier, om dus die verha verhalen te verzamelen. en over onze familie nog wel. Ja. Uh, uh, want jij bent namelijk de moeder van mijn achter-achternichtjes. Toch? Ja, hoe leuk is dat? <laughs> ja, en daarom was het natuurlijk ook best wel snel geregeld dat ja. ik je kon spreken. Maar uh, waarom heb je naast dat de familie hier woont voor Zandvoort gekozen? Hoe ja, dat... heeft het je geïnspireerd, deze plek? Deze plek, zeker. Gewoon het, het dorp, uh, het strand, de zee. Nou, een vriend van mij die woont hier, Jonas heet hij. Uh, en uh, ik kom wel eens vaker bij hem op bezoek. Mijn familie dus ook, hè? tante Hermine mm -hmm. Die woont hier zo. Dat is de, uh, mijn oud-tante, de mm -hmm. zus van mijn oma. Ja. Uh, en daar was ik hier laatst ook voor, voor de, voor de verjaardag of voor ja. het 75-jarige jubileum. Ja, verjaardag. En uh, nou ja, uh, de, het strand is eigenlijk voor mij een plek waar ik altijd mijn zorgen in kan laten uh, varen. Dus als ik dan één deze dagen ben ik wel eens opgestaan en was ik zo boos vanuit mijn droomwereld, kom ik dan helemaal geaggregeerd uh, uh, ja? uh, uit mijn dromen omdat ik dan over van alles en nog wat zit te denken en met allerlei zakelijke dingen bezig ben. En nou ja, dan pak ik die schoenen, uh, doe ik dat jasje aan en loop ik richting het strand. En nou ja, dan, dan, dan begint de dag uh, pas echt. en dan He, weet je dan dan over die zee uh, met al die golven die zo tegen dat water aanslaan ja die nemen dat gewoon mee en het zorgt er gewoon voor dat je hoofd weer leeg wordt en dat je weer helder kan gaan nadenken over Datgene wat me dan echt bezighoudt en daar dan muziek mee maken. Dus ik heb eigenlijk met iedereen uh, waarmee ik in de afgelopen week muziek heb gemaakt, hebben we een strandwandeling gedaan en hebben we het daar zo gehad over ja, de onderwerpen waar we het over hadden. Uh, zoals de onkunde van een mens of uh, goh, uh, relaties met uh, vaders of familieleden of... Allemaal hele ingewikkelde dingen waar ik uh, afgelopen week ook met mijn oudtante over heb gehad mm. toen we lekker bij haar aan het eten waren. Dus nou, ja, daar was je bij. <laughs> dus ja dat, soort, dat soort, ja, dat zijn de gesprekken die me eigenlijk helpen om dat beeld te creëren en om eigenlijk voeding te creëren voor ja. wat ik uh, ja, maak. En naast uh, de wandelingen en, en uh, het nadenken heb je ook allerlei spullen hier liggen. Ja. Uh, dat is jouw manier ook om... Tot een lied te komen, tot een, een muziekstuk of een, een, ja, een concept. Ja. Uh, wat, wat doet dat dan? Ik zie hier een ketting liggen, ik zie ja. hier, uh, een mooi boek liggen. Ja. Um, uh, een boek van je vader. Ja. Knap. Ja. Uh, ook een. Uh, een creatief. Een creatief brein. Ja, ja. En, um, dit helpt jou dus ook. Hier word jij rustig van of geeft het je uh, echt ook nog eens extra inspiratie? Nou, deze materiële dingen die je eigenlijk voor je ziet, geven mij eigenlijk toegang tot bepaalde emoties. Deze ketting die je hier ziet van een appeltje en het goud en met een glazen soort van gebeuren, nou, dat is van mijn moeder geweest, dus daarmee kan ik aan mijn moeder denken. Um, deze, uh, dit boekje nou, dat is dus van mijn vader en daar ja. staan gedichten in. nou Dat is dus letterlijk hè, ook inspiratie. Ja. Nou, buiten het feit dat het mijn vader is en dat hij drie jaar geleden overleden is aan corona en er nu niet meer is, is het dus voor mij extra waardevol dat deze boek uh, bestaat. Ja. Deze heb ik aan Sera gegeven, mijn mede toneelschool, speel, uh, ja, mede -toneelschool afstudeerders. En ze ja. zit aan een andere toneelschool, maar ze gaat af, ook afstuderen. En dit is ook dus voor haar een vorm van oh. inspiratie. Ja. Um, nou, ja, en dan heb ik. Ik heb van haar een kaars gekregen van Sarah. Uh, nou, die schelpjes die heb ik zelf hier zo uh, bij elkaar geraakt. Maar dit boekje, wat ik hier zo voor me zie, nou, daar zitten fotootjes tussen van speciale mensen. Met mijn beste vriend, een van mijn beste vrienden, Kas. Ja. Uh, mensen waarmee ik muziek maak in Londen. Um, een foto die ik random vond van een groep witte mannen, omdat ik daar gewoon heel graag uh, een onderwerp over wil maken. En zo ook, eigenlijk in dat schriftje staan uh, uh, dingen als. Nou, hier staat bijvoorbeeld de boog van het album. Die uh, heb ik ooit een keer gedroomd en dan heb ik het uitgetekend. Ja. En dan, nou, daar, dat is dan hoe, hoe, de, hoe de spanningsboog uh, eruit komt te zien. Maar ik schrijf ook bijvoorbeeld mijn thema's neer. Nou, dat gaat dan van generationele trauma's tot aan kindertijd, tot aan politiek, tot aan vrouwen, psychose, spiritualiteit. Uh, nou, eh, ja. noem maar op. En mooi getekende schelpen. Ja, de schelpjes die ja. blijven terugkomen. Ja. Dat is toch een beetje... Dat ja, is he? een mooie herinnering ook straks. Ja, als je dat. Maar uh, je zei net ook van ja, ik laat, uh, ik laat het ook komen zoals het komt. Ja. En dat is natuurlijk ook een manier. Ja, muziek ja. maken is... Uh, ik heb me vorige week tijdens een show van uh, uh, mijn band, uh, Clap, uh, laten vertellen door Justin, de bassist. Dat, uh, dat communiceren binnen de muziek eigenlijk... Uh, uh, dat je daar voorzichtig mee om moet gaan. Omdat het zo'n uh, teder vak is, kun je niet zomaar dingen zeggen. Of ik kan niet zomaar zingen en zomaar muziek mm. maken en zomaar een nummer maken. Jij komt hier nu binnen in de studio, maar ik kan nu niet door natuurlijk. Nee. Ik moet daar naartoe zakken ja. ik moet daar naartoe liggen. Ik kan niet hier naast je zitten en laat maar eens zien hoe jij uh, dat doet. Ja, dat, je kan wel ja. een klein stukje laten zien. Ja. Misschien kunnen we daar dadelijk mee eindigen. Want je ziet, de tijd loopt alweer. Zeker. We kunnen hier nog wel gewoon een half uur doorpraten. Nou ja, ik hoop dat ik sowieso nog een keer uh, aan jullie... een uh, nieuwe ja. versie van het album mag laten zien. Of natuurlijk laten uiteindelijk worden. dat jullie naar de film gaan kijken. Die uh, uh, 11 ja. oktober in de bioscoop komt. Nou, dat gaan wij sowieso doen. Ja. En die film heet Out, Ja. En jij hebt daar een hoofdrol in. Ja. En uh, je gaat afstuderen. Dus je bent nu ook voor dit stukje interview... een... Uh, inspiratiebron voor mensen die nadenken van... misschien wil ik wel naar deze opleiding. Ja. He, want je ziet nu wat het kan worden. Um, laat nog maar even, terwijl we elkaar gedacht zeggen... eventjes een stuk muziek horen wat je hebt gemaakt hier in Zandvoort. Nou, een stukje van het schip van The Center of the Storm. Nou, laat een het nieuwe album. Ja, En heel erg bedankt. Dankjewel. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. She left a bag in California I still don't know where she went Hope she didn't catch a tear She left a note and made comments Oh, you never get her cornered Cause she never fell in love You'd fall deep into a touch She was deep undercover, oh Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Never run alone Your specific wine We never dance alone Oh no, no, no, no, no I am innocent, of course Our first sister's rude She just left me alone Told me I would be a soldier We'd be together till the end And now she's with another man female spider knows her plan And she always seems to get out Touch those bullets like the fraud I sell her pants I've got to trust Can't even blame her cause she must Oh, oh, oh. And now she got it Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa Just let me alone, I love it when she goes, don't ever get too close, I don't need this alone, she just let me Dat was dus Jefferson dan. Jefferson met ja. een interview van uh, Carina daarvoor. Ja, en uh, het en... nummer was ook van uh, Jefferson dan. Ja, ik, Donne... ik vond het geen slecht nummer hoor. Nee, het was een. Uh, het was even, ik moest er even inkomen, laat ik het zo zeggen. Aardige, je, het was wel aardige muziek. Het heeft misschien met je leeftijd muziek. te maken. Zeker, <laughs> nou, daar willen we het niet over hebben. Maar goed, <laughs> hey, we echt. gaan naar ons laatste onderwerp toe. Het is 11 uh, minuten voor 12. Ja. En uh, naast ons zit uh, Erik Goossens. Goedemorgen Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ben nou, Erik. fijn dat ik er mag zijn vandaag. Ja, nou, van harte ja. welkom, Erik. Ja. Ja, jij bent van de ver Verbeelding. Ja, ik ben van de Verbeelding. Kun je eerst even uitleggen wat de Verbeelding is? Ja, de Verbeelding is een uh, organisatie die uh, zandvorters helpt... die niet of moeilijk aan een uh, baan kunnen komen. Mm. Dus die een soort rugzakje hebben en eigenlijk ja, niet meer goed weten... wat ze kunnen en ja, hoe, het, hoe het verder moet. En uh, bij de verbeelding werken uh, twee jobcoaches. Ja. En die begeleiden je dan uh, uiteindelijk weer naar betaald werk. Dus uh, ja, die, die, die staan achter je en uh, kunnen zeggen van klopt. Misschien kun je dat doen, of misschien kun je dat doen, klopt. Of daar en, ben je goed in. Juist. Uh. En we hebben binnen de verbeelding we hebben een aantal, uh, ja, ik noem het ateliers. Uh, we hebben bijvoorbeeld een fietswerkplaats. Dus dan kun je daar langzaamaan uh, aan de slag gaan. En in een tempo dat je zelf goed afspreekt met de jobcoach. Uh -huh. Maar we hebben ook een naai-atelier. Uh, en uh, een 3D-afdeling bijvoorbeeld. En ja, als je zegt van... Ja, ik weet echt helemaal niet wat ik wil. Dan kun je bij ons ook wat uh, productiewerk doen. Vrij eenvoudig werk, maar gewoon wel lekker dat je bezig bent. Hmm. En weet je wat ik het allerbelangrijkste vind? Je hoort ergens bij. Je, bent, uh, ja. je zit niet meer thuis op de bank. Nee, je, je sociale contact is het ook. Is het een landelijke organisatie? Uh, nee. Nee, het is een, uh, een, uh, een regionale organisatie. Wij vallen uiteindelijk onder buurt. Um, maar uh, de Verbeelding op zich is, een, uh, ja, is een, uh, een organisatie speciaal voor alle Zandvoorters. En dat het wordt door de Zandvoortse gemeente uh, gefinancierd? Ja, de provincie Noord-Holland financiert dit en de gemeente Zandvoort. Oké. Okay. En daarnaast werken we ook veel met, uh, uh, met de Zandvoortpas. Dus mensen die een Zandvoortpas hebben... kunnen voor een paar tientjes een, uh, bijvoorbeeld een fiets aanschaffen mm -hmm. bij, uh, uh, uh, in, in Zandvoort Noord. Ja, want er zijn meer regelingen. Hè, de, ja. voor, en wat is Zandvoortpas? de Zandvoortpas? De Zandvoortpas is eigenlijk een soort van uh, voordeelpas... Um, daar kom je voor een aanmerking als je uh, ja, zeg maar bijstands niet ja, uh, zit, functioneert of, of 120% daarvan, juist. En met die Zandvoortpas heb je dus binnen Zandvoort een aantal voordelen. En, uh, nou ja, een van die voordelen is dat je bijvoorbeeld inderdaad uh, bij de circulaire hotspot die zit in uh, Zandvoort Noord mm. op het uh, terrein van de gemeente, yeah. Daar kun je dan bij onze fietswerkplaats een uh, leuke fiets uitzoeken. Op de voor in oh, Jullie ja. zitten daar ook nu al? Ja, wij zitten daar ook. We okay. hebben daar een uh, mooie fietswerkplaats. Hmm. En uh, met een paar hele enthousiaste medewerkers. Wat leuk. Ja, is echt heel leuk. En uh, ja, het is absoluut te raden om daar eens te komen kijken. Ja, want daar zou ook een, een, een, een kringloopwinkel komen eventueel. Dat is mij niet bekend. Oh, uh, om... ja. Nee, ik, ja. uh, ik ben vooral uh, ja, uh, bezig ook met de werkplaats mm -hmm. daar. Maar komen de meeste mensen die jullie uh, uh, uh, komen uit Zandvoort Noord? Uh, nee, eigenlijk uit heel Zandvoort. Ja? Uh, ik denk procentueel gezien dat er misschien wel net even iets meer uit Zandvoort Noord komt. Maar wat ik uh, van mijn collega's begrijp, is dat het wel uit heel Zandvoort is. Mm -hmm, okay. ja. dus, uh, maar komen er veel mensen voor een aanmerking? Uh, nou, weten jullie een beetje te vinden? Hoeveel uh, procent van die Zandvoort-posthouders... Ja, Dat is een goede vraag. Uh, nee, volgens mij weten nog te weinig Zandvoorters van ons bestaan. Ja. Dat is ook de reden dat ik... Uh, ik ben zelf als vrijwilliger dus actief voor uh, de verbeelding. En ik doe vooral de verkoop en marketing. Ja. En uh, ik ben dus ook druk bezig om... Uh, ja, toch als het even kan, wekelijks een stukje te schrijven binnen de Zandvoortse courant. Uh -huh. ja, om de verbeelding een beetje op de kaart te zetten. Want het is zo jammer dat als je je kind bijvoorbeeld de fiets nodig heeft... en je hebt die zandvoort pas... Mm -hmm. ja, dat je, als je dat niet weet... Ja, dan is Precies. dat toch een gemiste kans. Ja. Want ik, uh, uh, ik heb uh, de, de discussie gevolgd... afgelopen uh, gemeenteraadsvergadering. Dat ging ja. over... we hadden het net over de bijstandnorm... en dan 120% daarvan. Ja. Komen mensen in aanmerkingen... dat zou eventueel naar 130% gaan. Ja. Maar in die bijliggende stukken... Uh, kun je zien dat er toch... die uh, groep aardig in beeld is. Hoewel. Okay. Hoeveel mensen dat betreft. Ja, ja. Ik, persoonlijk weet ik dat niet. Um, ik denk wel dat er ergens ook een stukje schaamte is... om, uh, om daar gebruik ja, van te maken. Want zou je moet dat toch een beetje met de, ja, met de billen bloot. Van ja, ja ik zit op bijstandsniveau. Uh -huh. Aan de andere kant denk ik van laten we dat taboe doorbreken. En uh, de Zandvoort pas is er. Je kunt hem ook aanvragen via onze website... Www of uh, www.deverbeelding-zandvoort.nl ja. En... Um, ja, als je daar een aanmerking komt, zou ik zeggen... ja, doe dat. Dan praat je over fietsen. Maar wat, wat, wat heeft het nog meer voor, uh, voor voordeel? Nou, um, um, binnen Zandvoort... Zeg maar, um, kun je bij een aantal winkels... Kun je met, uh, met die pas... Uh, producten goedkoper aanschaffen... Mm -hmm. En uh, sportclubs. Sportclubs de... inderdaad, heel goed. Ja. ja. Dus ja, je hebt er meerdere voordelen mee. En dat... op de website van de gemeente staat dat trouwens ook omschreven. Staan er ook, ook die winkels, omschreven? welke winkels dat zijn? Ja, dat staat okay. op de website. Dus uh, ik zou zeker even naar de gemeentelijke website gaan... Ja. en even kijken bij ja. Zandvoortpas. En je kan altijd, als je geen computer hebt, kan je natuurlijk altijd bij de bibliotheek kan je, ja, uh, achter, inderdaad, de, inderdaad. achter de computer. En wij zitten zelf met de verbeelding boven de bibliotheek, boven ja? de blauwe tram. Ja. Okay. Dus uh, ja, je bent altijd welkom om even binnen te lopen als je in de buurt bent. Vind ja. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Want ik, ik zag nog een andere website, de Stichting Leergeld, uh, www.leergeldhanomstandvoort.nl Okay. Ja, dat, dat stukje dat, uh, dat stond in, ja. in het nieuws van de verbeelding. Maar okay. Zeg jij dat wat? Die, nee, dat uh... zegt mij niks. Ik ben zelf nu een half jaar werkzaam voor de verbeelding. En ik ben me eigenlijk helemaal aan het verdiepen in, uh, ja, in de werkwijze en ja, wat ja. we kunnen doen. We ja. staan natuurlijk al sinds twee, uh, 2015. Uh -huh. En uh, ja, voor mij is het gewoon de belangrijkste taak om juist uh, ja, nog bekender te maken uh -huh. binnen de Zandvoortse gemeente. Ja. Ja. Maar is het maar... leuk om te doen? Ja, hartstikke leuk. Ja? Ik ga met zoveel plezier er naartoe. Ik ben vrijwilliger en uh, ja, ik, ik ga met allerlei verschillende mensen om en dat is gewoon heel leuk. Ik was vorige week even bij Centerparks om daar ook te praten over de mogelijkheden of wij uh, ja, wat, wat productiewerk voor ze kunnen doen. En uh, Centerparks werkt heel erg met uh, natuurlijke, in ieder geval producten die uh, uh, waar niet al te veel uh, hoe zeg je dat, uh, van natuurlijke afkomst zijn. En nou, daar houden wij ook rekening mee. Bijvoorbeeld met onze 3D-afdeling... gebruiken we ook materialen die uh, zo, ja, zo min mogelijk CO2-spoor uh, hebben, uh, CO2 hebben. Dus ja, het is heel afwisselend en heel gevarieerd. Ja, ja. Ja, leuk. Hey, en en uh, uh, als mensen eventueel naar een baan worden geholpen... Ja. Uh, zijn er voorbeelden van te geven, uh, geslaagde voorbeelden... Ja, zeker, dat zeker. mensen echt weer een, een baan hebben dan? Ja, we hebben bijvoorbeeld... Uh, een medewerker een poosje geleden geholpen die al een tijdje bij ons als vrijwilliger bezig was. En die heeft een leuke baan bij Centerparks gekregen oh, in het klopt. horeca gedeelte. En oh, dat okay. met heel veel plezier. Ja. En uh, ja, zo zijn er meer voorbeelden. En ah. je kunt bij ons echt op verschillende manieren starten. We hebben bijvoorbeeld ook een tuinafdeling. Dus als je het lekker vindt om in de tuin bezig te zijn, nou, kan dat ook. Ja. En, en dan dan gaan eventueel gaan, dan gaan jullie dan uh, kijken of er een baan in de tuinindustrie te, te krijgen zijn? We hebben contacten met een aantal werkgevers. Oké. Okay. En uh, zo werken wij bijvoorbeeld ook uh, even los van het tuingedeelte... ook samen met een aantal partners. Bijvoorbeeld Le Bar hier in het dorp, uh, de Bruna en ook uh, Soleil. En uh, ja, daar zijn we ook over in gesprek. Dat als zij een keer hebben nodig hebben, nou, dan kijken we ook binnen onze... Uh, mensen of binnen de club van mensen met wie wij werken... of wij iemand uh, hebben die daarvoor ja. geschikt is. Maar zijn het nou echt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Of, ja. Ja. Uh, ja, dat ja, zijn dat echt moet... mensen die, uh, die door omstandigheden niet meer kunnen... of uh, die het heel moeilijk vinden om weer die stap te ja. maken. Ja. Gebrek aan ja. zelfvertrouwen, dat soort zaken. Ja, precies. Vaken, ja. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk in iedere leeftijd. Ja. Uh, en waar, waar komt de naam de verbeelding vandaan? Ja, die, uh, dat heb ik. Dat is een goede vraag. Die is door een voormalige wethouder... Je moet met zijn naam even uh, onthouden. Ja, die, die ben ik even kwijt. Uh, is die naam uh, zeg maar omhoog gekomen. Oké. Okay. En uh, ja, ik vind het wel een hele mooie naam. Yes, dus, ja, zeker. Hij heeft voor, me ja. voor meerdere ja, doelen is hij... Uh, ja, je kunt hem ja. op meerdere manieren interpreteren. Ja. Ja. Ja. Jij bent vrijwilliger bij ik de verbeelding? Ik ben daar. Drie ochtenden in de week. Wat, wat doe je normaal voor werk dan? Nou, ik, uh, ik heb in het of verleden... Zit je in die hoek? Of? Nee, nee. Ik heb in het verleden voor de Hans Andersgroep gewerkt. Dan had ik mm -hmm. een hoge functie. En uh, nou ja, na een burn-out uh, ben ik uh, eigenlijk uh, ben ik vrijwilligerswerk okay. gaan doen. En zo ben ik hier beland. Nou, dat is in ieder geval mooi, uh, mooi werk, lijkt mij te maken. Ja, zeker. zeker. Ja, absoluut. absoluut. Uh, nou Erik, hartstikke bedankt uh, voor ja. je komst. Ja, heel want, graag We gaan afsluiten. Dan. Want uh, nee, we, we krijgen van Maya Kop, onze technicus. Ja. <laughs> uh, krijgen we een dingetje ja. dat we gaan stoppen. Precies. Uh, nou, ik zou zeggen iedereen een heel fijn weekend. Uh, morgen is er ook burendag. Morgen dus, burendag. En, dus en, uh, uh... wees ook vriendelijk voor je buren. Zeker morgen. <laughs> Hartstikke bedankt voor het luisteren. En hou je paraplu bij de hand. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.